Robert Baltus met het NOS Journaal. Het bewust manipuleren van een GPS-signaal van vliegtuigen met valse GPS-signalen gebeurt steeds vaker boven het Midden-Oosten. Vooral in Cyprus, Libanon, Israël en het grensgebied van Irak en Iran. Passagiers en vrachtvluchten kunnen hierdoor ongemerkt uit koers raken omdat ze niet weten waar ze zich bevinden. Waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Luchtvaartautoriteiten denken dat vooral legers en rebellengroepen achter het zogeheten GPS spoofing zitten. Ze zouden vooral zijn bedoeld voor vijandelijke gevechtsvliegtuigen of drones, maar hinderen dus ook de burgerluchtvaart. In Trijuis bij Vels is afgelopen nacht voor de vierde keer een regenboogbankje beschadigd. Dit keer werd het uit de grond getrokken. Eerder werd het al beklad. Het bankje was neergezet door de gemeente Velsen als blijk van steun voor de LHBTI-gemeenschap. Wie er achter de vernielingen zit of het iets met LHBTI-haat te maken heeft, dat is niet bekend. De gemeente heeft aangifte van vandalisme gedaan en is niet van plan om het bankje weg te halen. Een duel in de Duitse Bundesliga is gisteravond ontzierd door liederen tegen Oost-Duitsers. Dat gebeurde door fans van de thuisklub bij de voetbalwedstrijd 1 FC Köln en RB Leipzig. Dit weekend staat de Bundesliga in het teken van een actieweek tegen discriminatie. De trainer van Leipzig, die in de DDR tijd in die stad werd geboren, was teleurgesteld. Ik ben hier om te verenigen en niet om te verdelen, zei hij na de wedstrijd die Leipzig met 1-5 won.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 Dit is weer lekkere tijdloze muziek uit de, de jaren 80. Je hoorde Duran Duran in The Skin Trade. We draaiden een uh, speciale remix van uh, die plaats. Ik denk of het begint niet vreemd. Maar goed, het uh, kwam uh, uiteindelijk allemaal goed, uh, Joost, met de single. Dat hebben we kunnen horen, Rob. Ja, goed hè. Zo, nou, je ja, tweede twee uur uh, alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. We gaan zo uh, naar Duintjesveld doen, naar uh, Piet Pijper bij de, de wedstrijd. Dus even kijken hoe het uh, daarbij uh, staat. En de burgemeester was vanmorgen trouwens mede-presentator... bij Goedemorgen Zandvoort. En er werd zelf ook even geïnterviewd door Ben Sonneveld. Uh, ook dat uh, interview hebben we voor je in de herhalingen. verder heel veel lekkere muziek natuurlijk. En de berichtjes van jou, want uh, jij hebt ook nog wat een en ander uh, te melden, denk ik. Ja, ik heb zo nog twee berichtjes klaarstaan. Uh, die zal ik met jullie delen. Zeker, nou dankjewel. En uh, zo dadelijk uh, meer. Eerst gaan we naar uh, Duitsersveld, naar de volgende plaats. Naar Piet, maar eerst uh, Ten Sharp. En de Japanese love song... Do them one by one Nederlandse band. Ten Sharp werd heel bekend met de single You. En een klein hitje hadden ze met deze die we juist op de Zalvoortse Radio. Dat was Japanese Love Song. We gaan weer naar Duintjesveld, waar het lekker weer is. En ik ben benieuwd of het ook lekker gaat met de wedstrijd, Piet. Nou ja, ik zat op jullie te wachten en het liedje duurde wel heel erg lang. Want tijdens het liedje maakten we 1-0. Kijk! En uh, we staan dus 1-0 voor en uh, er was een actie over links over rechts en hij komt als laatste bij Fernando de Hoes terecht... ...en die met een droge knal uh, zit de keeper... ...in de 37e minuut, dus we staan met 1-0 voor. En dat is echt, uh, daarvoor gebeurde er heel weinig... ...en uh, een kansje voor Fernando, de, die werd onderschept door de keeper... ...en hij een buitenspeldoelpunt, wat echt buitenspel was... ...en tussendoor, daarvoor had uh, onze tegenstander, de Reiger Boys... ...ook een uh, mooie kopbal die net, net over het doel ging. Dus we staan uh, nu uh, zo... 8, e minuut minuten met 1-0 voor. Maar echt een hele mooie goal van Fernando. Zoals je ze altijd wil maakt. Ja, dus 1-0 voor voor. Zeker, nou ja, positief uh, nieuws. Ja, dus, dus ik moest heel lang wachten voordat ik dit bericht met jullie kort. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. Nou ja, ik had uh, even een lange versie uh, van de plaat opgezet. Dat hadden we even ja, niet ja, door. Uh, ja. Moet <laughs> je niet meer doen. Ho nee, nee dat, uh, ik zal het Moet nooit meer doen. Aan, aan, aan aanval van eigen boys die goed afloopt. We gaan gewoon door ondertussen met voetballen, natuurlijk. Oh, Rijgenboys in de aanval. Afgeslagen bal. En er nog steeds niet gaan, komt Rijgenboys nog. Die toch wel eventjes geschrokken zijn. Maar die achterstanden nu nog wel het initiatief een beetje nemen. Maar daar komt hij voor de bal. Weggehaald. En nog een keer weggehaald. Ja. 1-0. Nog acht minuten voor de rust. Ik zou zeggen, laten we wachten op de, volgende, even op de volgende hoogtepunt en dan meld ik me weer. Is dat goed? Zeker, ja. Dankjewel, uh, Piet. Okay, en uh, we, we horen het als er wat verandert, hè? Hebt... He? Ja, ik heb. Oké, okay, Oké. Okay, hoi. hoi. Laughs at the portrait that we become stuck in a frame, unable to change. I was wrong, I'm late. forgiveness. Won't you tell me how? I can't read your mind, but I see you Toen ik deze nieuwe single van Billy Joel een aantal weken geleden voor het eerst hoorde, dacht ik meteen van nou, is het kerst of zo? Zo klinkt het wel een beetje van, uh, niet echt een, een hele vlotte plaat, maar wel een lekkere, lekkere stijl van uh, Billy Joel. Fijn dat hij weer terug is, uh, Joost, met een uh, single. Wat vond jij ervan? Ah, ik deel het wel. Het is, uh, je zit echt even achterover. Ja, een beetje het kerstgevoel ook, hè? Ja. Ja, oké, okay, nou ja. Best een redelijke hit op dit moment voor uh, Billy, Joel en uh, Turn the Lights back on. Vanmorgen, goedemorgen Zandvoort uh, bij CFM. Met mee de presentator, uh, burgemeester uh, David uh, Molenburg. Maar uh, ja, Ben Zonneveld die was natuurlijk ook heel benieuwd hoe het gaat uh, met uh, onze burgemeester. En met name hier in Zandvoort, wat is er allemaal te beleven? We horen het van de burgemeester in interview met uh, Ben Zonneveld. Um, hoe is het de afgelopen maanden geweest als burgemeester van Zandvoort? Nou, ik moet zeggen dat het... Uh, het is uh, eigenlijk buitengewoon rustig. Um, uh, uh, uh, uh, ik moet zeggen, ja, er zijn natuurlijk periodes dat er heel veel... Eh, lastige casussen zijn. Dat het in de politiek een beetje rumoerig kan zijn. En ik moet zeggen, eigenlijk eh, draait alles eh, op zich heel goed op dit moment. Eh, als ik even politiek kijk, dan ehm, ja, is de gemeenteraad gewoon lekker op, op dreef. We zijn nu twee jaar bezig. Eh, gebeurt best veel. Eh, tegelijkertijd ook het college eh, moet ik zeggen, functioneert ook gewoon goed. We eh, werken hard. Gunnen elkaar heel veel. Dat is ook echt eh, heel fijn om, om te zien. Eh, en we zijn natuurlijk wel in afwachting van het het feit dat het gewoon weer warmer gaat worden en dan weet je dat er uh, automatisch ook wel weer veel meer gaat gebeuren. Blik naar de zomer. Uh, we zijn ja. aan, het, aan de vooravond van een, een, weer een druk seizoen. Uh, ik heb uh, wethouder Carré horen zeggen: uh, Elk weekend is er wel een evenement. Is dat goed voor Zandvoort? Kijk, uh, dat is natuurlijk heel goed voor Zandvoort. Als je kijkt, uh, we draaien natuurlijk op, op toerisme. Uh, en recreatie. Uh, en we, vergeten, we hebben het heel vaak over toerisme... maar we vergeten dat we uh, ook hier zijn... voor heel veel mensen die even een dag naar Zandvoort komen. Uh, mensen uit Amsterdam, mensen uit Haarlem... Mm. uit de Bollestreek. Die, die het gewoon fijn vinden om hier naartoe te komen. En dan is het natuurlijk mooi dat je naast het strand... ook nog evenementen hebt. En we zien dat toenemen... En we zien daar wel, uh, ja, ik zou maar zeggen, dat evenementen groter worden. Professionaliteitseisen aan evenementen ook steeds uh, strenger worden. En dat is ook wel nodig, want uh, om het in goede banen te leiden moet dat. Maar het is natuurlijk voor de Zandvoortse economie en voor de levendigheid in het dorp geweldig dat het gebeurt. Ja, een aantal uh, uh, centrumbewoners die vinden het een beetje, een beetje veel worden worden uh, hoop herrie en, en dat soort dingen. Uh, ik heb begrepen dat de Halterstad nu één vergunning mag aanvragen voor een feest. En niet meer van die versnipperd dingen. Nee. Gaan we daar naartoe dat we de, de vergunningen gewoon een blok worden? Kijk, Er komen steeds meer evenementen. En wat we natuurlijk zien is dat op het moment dat er een vergunning aangevraagd wordt... moeten alle hulpdiensten daar een advies over geven. Dus politie, brandweer. Dus als er bijvoorbeeld voor een evenement... drie of vier verschillende vergunningen worden aangevraagd... vaak is dan de kwaliteit van die vergunningen ook nog niet van een professionaliteit... dat je denkt, daar kunnen we heel snel mm. op oordelen. En dan moet je al die adviezen apart aanvragen. Dat kost heel veel tijd en geld. Dus wij hebben gezegd, er mag best veel. En in Zandvoort kan ook heel veel. En het draagvlak onder... Bewoners is ook uitzonderlijk hoog in Zandvoort voor evenementen. Dat is in andere gemeenten echt wel anders. Maar er staat wel tegenover dat we zeggen van ja, die versnippering willen we wel tegengaan. Door te zorgen dat het gewoon eenduidig en goed geregeld is. En dat er gewoon echt, echt in goed overleg ook met elkaar gekeken wordt om de, ja, de, de leefbaarheid rond evenementen ook goed te houden. Zandvoort heeft natuurlijk, als gezegd, uh, veel evenementen. En uh, het is bekend dat de regio daar, uh, uh, de VRK en de regio daar... Uh, en jullie als uh, driehoek uh, bezittingen over gaan nemen. Botst het wel eens dat je een evenement in Bloemendaal hebt... en ook in Zandvoort, en, je, en dat je moet kiezen? Nou, het is, uh, het is zo dat wij hebben in Noord-Holland... Uh, heel veel overleg met de burgemeesters over politie. Uh, en ik sta in dat overleg wel een beetje bekend als Rupsje... nooit genoeg, omdat <laughs> um, wij best heel veel politiecapaciteit. Maar zeggen ze dan niet van je hebt al genoeg? Nou ja, dat, zijn, dat is wel een discussie die plaatsvindt. En er zijn eh, inderdaad discussies dat er, eh, ja, dan bijvoorbeeld al, omdat wij hier grote evenementen hebben, eh, burgemeesters in, in de kop van Noord-Holland zeggen, ja, bij mij kan de kermis eh, een, een, niet doorgang vinden op de manier waarop we dat willen, omdat jullie zoveel politie opsnoepen. Dat zijn discussies die wij onderling eh, als burgemeesters hebben. Over het algemeen komen we er goed uit. Maar je ziet, er komen steeds meer evenementen bij. Ook hele grote evenementen. En als ik even naar volgend jaar kijken, als je alleen al kijkt... ...dan heb je en een Formule 1... ...en een week daarna heb je Sale Amsterdam. Ja, dat kost ongelooflijk veel capaciteit. En dat is schaarste, want... er uh, is uh, ja, ook bij de politie... ...best een tekort aan personeel. Dus het is echt schuiven om uh, iedereen op de juiste plek te krijgen. Uh, niet alleen Zandvoort krijgt natuurlijk meer evenementen... ...want zoals je zelf al aanhaalt... Uh, ...wil de kop ook wel wat meer evenementen. Hè? Inderdaad, Zeele en Helder en dat soort grappen... ...komen er allemaal bij. Schuurt dat binnen de politie... Uh, nou ja. Dat je het woord capaciteit gebruikt? Uh, nou ja, het, het schuurt in, in die zin dat er gewoon uh, echt heel goed en scherp gekeken moet worden, maar tegelijkertijd ook de eisen die je kan stellen aan evenementorganisatoren ook veranderen. Uh, uh, Vroeger vonden we het heel normaal dat, dat de politie in voetbalstadions rondliep. Nou, dat is helemaal weg. Er wordt nu van uitgegaan, als jij een voetbalclub bent, dan moet je het binnen jouw stadion goed regelen. Als je bijvoorbeeld in heel veel buitenlanden, zie je dat politie overal bij alle evenementen rondloopt. Maar als je hier bij de Formule 1, wij zeggen tegen de jongens van de Dutch Grand Prix, jullie zijn verantwoordelijk wat er op het terrein gebeurt. We stellen eisen aan de hoeveelheid beveiligers die daar rondlopen. Daarbuiten is de politie om de boel goed te regelen. Ja, en dat betekent ook wat in de richting van de organisatoren. Nou, ik heb, ik heb dat uh, van dichtbij gezien, uh, hoeveel politieagenten er de, toch op zo'n formule weekend gezet worden. Er is er al één het hele jaar mee bezig en dan zie je er steeds meer worden. En op de formule uh, dagen zelf lopen er ook honderden rond. En dat legt het best wel beslag. Ja, het zijn er overigens wel minder geworden. Want het eerste jaar, omdat het allemaal nieuw was, en dat was ook midden in coronatijd, was er een enorme capaciteit beschikbaar. En je ziet dat je door slimmer te plannen en doordat je ook nou ja, ziet dat bepaalde plekken wat meer of wat minder nodig is. Wat we wel zien is bijvoorbeeld rond de Formule 1 dat de druk op de avonden in de Haltestraat groot is. Ja, dan moet je zorgen dat je wel gewoon aanwezig bent om ook heel snel op te kunnen treden. Ik heb het één keer gezien en uh, iemand wilde wat en gelijk lagen de negen renten bovenop. Dus het was, het was heel knap afgelopen. Ja, maar goed, zo, ja, dat is wel de manier om te laten zien uh, dat, uh, je uh, uh, dat je er bent. <laughs> ja. um, nu in gesprek uh, um, uh, over de gemeenteraad en de commissie. Afgelopen commissie uh, gingen we praten over uh, uh, de toeristische visie. Mm -hmm. Die is natuurlijk al een jaar in, uh, in opzet en die gaat naar iedereen toe en komt weer terug. Nu is het een beetje af, zou ik maar zeggen. Um, hoe staat u erin? Ja, kijk, wat het mooie van zo'n visie is, is dat het is een wordingsproces waar je heel lang mee bezig bent om te komen tot een product. Uh, ik geloof altijd dat een visie uh, ook uh, echt moet leiden tot uitvoering. Want je kan heel veel op papier zetten, maar het gaat uiteindelijk om dat je het ook met elkaar uh, uh, ook gaat doen. Wat ik heel mooi vind aan dit verhaal is dat er uh, uit, ja, heel lang geparticipeerd is om... Zo te noemen en, en meegesproken. Uh, en dat het dus ook tot instemming van heel veel partijen. Dus ondernemers, uh, hoteliers. Die allemaal zeggen wij kunnen ons in grote lijnen vinden in het verhaal wat er ligt. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Mm -hmm. um, ja, en er ligt gewoon een heel mooi, mooi stuk nu. Uh, waar ik van hoop dat de gemeenteraad ermee akkoord gaat. Ja, in, in het stuk staan er wel een paar opmerkingen. Hè? En dat gaat dan ook over het uh, terugbrengen van de, van de huisjes voor u. Maar het gaat ook mm -hmm. over de infrastructuur van Zandvoort. Uh, een aantal ondernemers is daar niet zo blij mee. Uh, als je kijkt naar de Halterstraat, als je kijkt naar de Grote Krocht, wat één grote huppelpartij is. Maar er staat niet structureel van we gaan dat dan en dan aanpakken. Nee, er worden natuurlijk wel maatregelen genomen. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld hoe ingewikkeld het is als je het hebt over bijvoorbeeld de afsluiting van de Halterstraat, Wat ik een hele mooie en logische gedachte vind om dat op zomeravonden te doen. Maar daar komen natuurlijk onmiddellijk de horecaondernemers en de retailers elkaar tegen. Uh, en dan kom je ergens in het midden uit in een, in een compromis. Dus het is altijd zoeken naar het evenwicht. Hè? We, we hebben in feite te maken met drie grote groepen hmm. die je tevreden moet stellen: dat zijn de bewoners van Zandvoort, dat zijn de ondernemers van Zandvoort die hun geld moeten verdienen, en de bezoekers van Zandvoort. En dat evenwicht, vind ik, is heel mooi verwoord in die toeristische visie. Als je daar. Uh, ja, uh, met een, met een, met een groot glas naar kijkt... zitten er natuurlijk altijd elementen in... waar niet iedereen tevreden over is. Uh, dat, dat, is dat is bij alle stukken... die uh, uh, uh, dus uh. alle mannen van pas te maken... zodat iedereen zint, enzovoort, enzovoort. Ja. elke zaken die je in de wereld vindt. Dat, dat, dat is zo eenmaal zo. Um... Ja, dat is uh, inderdaad eenmaal zo. Uh, toeristische visie... Uh, die uh, wordt dus uh, gepresenteerd... Uh, voor hier in Zandvoort. Zeker een uh, belangrijk stuk... Je hoorde David Molenburg uh, geïnterviewd op Best Zonneveld. Vanmorgen was dat uh, in Goedemorgen Zandvoort. Nou, de uitzending is uiteraard ook heel snel uh, terug te uh, horen op uh, www.zfmszandvoort.nl uh, www.zfmszandvoort.nl En wil je live meekijken? Dat kan ook in de studio www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio Hier aan de Tolweg 10A We zijn er al 33 jaar Met de Bee Gees onder meer De Bee en uh, More Than a Woman. Half vier geworden, tijd voor uh, de evenementen, Joost. Want uh, ja, we, krijgen, uh, we hebben een hele mooie bunker tentoonstelling in het uh, museum. Ja, een bunker tentoonstelling in het daar, daar hebben we het even over had, gehad uh, tijdens de plaat van de Bee -Gees. Um, Ja, de, de, de tentoonstelling voert je van de functie van de bunkers... Uh, het heden naar de functie van de betonnen kolos in het verleden. Uiteraard zit er de intra bij... Um, de bijna 800 bunkers die in de Tweede Wereldoorlog gebouwd werden... waren onderdeel van de Atlantic Wall. De verdedigingslinie tegen de geallieerden. De bunkers hadden allemaal een eigen functie... waarin de tentoonstelling wordt getoond. En dieper op ingegaan worden. Van manschappenbunker en uitkijkbunker tot keukenbunker op. Dat wist ik ook niet. Nee, ik wist het ook niet. Dus... Uh... Tenminste, ik heb thuis ook een keuken, maar uh, je ziet er wel wat anders uit. Ja, als, als je veel aan het eten bent, ben je aan het bunkeren, keukenbunker. Nee, vandaar het woord, ja. ja. Daar, uh, nee, tegenwoordig liggen er zo'n uh, 400 bunkers verscholen in het zand van de Zandvoortse Duinen. Dat wist ik ook weer helemaal niet, maar dat laat het bericht lezen. En waar enkele bunkers nu vooral dienst doen als schuilplaats voor vleermuizen... zijn anderen in de loop der jaren omgebouwd tot vakantiewoning. Ja... Ja, nou ja, er zijn inderdaad heel veel bunkers. En uh, hele mooie tentoonstellingen rondom die uh, bunkers. Met foto's en van alles en nog wat. Zeker in de moeite waard van een kijkje in het uh, museum uh, aan, uh, aan het Gasthuisplein. Hè? hoekje van uh, de straat, uh, hoe heet die nou, ben <laughs> uh, uh, uh, het kwijt. Svaluweestraat. Inderdaad, het museum te bezoeken daar. Uh, hele mooie tentoonstelling. Uh, ja, die is nog tot... Weet we dat? Staat dat erbij? Ja, 30 juni. Eind, uh, eind juni, ja. Eind juni, dus uh, nog uh, genoeg tijd om daar even een kijkje te gaan nemen. Verder kregen we van de week. Ja, dat is uh, wel leuk, want uh, Stichting Sepp uh, is uh, opgegeven. Die uh, zorgde voor uh, al die uh, muziekfestivals uh, die we hadden. We hadden het Tropicana Festival, Midzomernacht en uh, noem maar op. Allerlei festivals. Helaas uh, is daar een streep onder gekomen. Hebben we net ook gehoord van de burgemeester natuurlijk... dat er... Uh, niet meer allemaal losse vergunningen op één avond worden afgegeven. Nou hebben de ondernemers hier in Zandvoort. Toch, zijn toch gekomen. En die hebben een heel mooi evenement opgezet. wat gaat plaatsvinden op het Badhuisplein. En daar heb jij ook informatie over. Ja, dat is in het weekend van 10, 11 en 12 mei. Dan spreken we over het zomerstad Zandvoort. En eh, festival wat opgetuigd is rondom het weekend van Moederdag. Zowel uh, vrijdag, zaterdag als zondag is er een programma. Vrijdag is er een, uh, een jongerenfeest. Voor uh, de jeugd, uh, die jonger is dan 18 jaar. En zaterdag is er een feestavond met bekende artiesten. Welke, dat staat er nog niet in. Nee, dat is een verrassing. Maar wel grote namen, geloof ik. Dus... Dat zal uh, te zijn tijd wel bekend worden, uiteraard. En uh, ja, wat hebben we op moederdag, de dus zondag... Een middagmatinee met bingo en Bands, Dat kan toch heel lekker zijn. En uh, een toegang is dan uh, ook met een uh, prijs van 17,50 te bezoeken. En uh, je kunt ook combi-tickets kopen, maar goed, dat is... Uh, dat is nog een, voor het hele weekend. Dat is voor het uh, hele ticket. weekend. Maar uh, ach, dat, dat, dat gaat over de centen. Als je ergens naartoe gaat, kost het helaas geld. Ja, waar kunnen we de kaart halen, Joost? De kaarten. De kaarten, waar kunnen we bestellen? Ja, dat staat uh, binnenkort. staat <laughs> oh, binnenkort. Dus <laughs> ja. we, zijn, we zijn te snel eigenlijk. <laughs> ja, nee, oké. Okay. Het is een, de uh, het is een vooraankondiging van een heel leuk festival. op uh, In het weekend van Moederdag. Nou, heel mooi. Uh, dankjewel, ja. Joost even. Voor uh, de evenementenagenda en een heel mooi festival wat eraan gaat komen. Ja. In het weekend van uh, Moederdag op het uh, Badhuisplein. Ja, dat gaat een... Uh,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 De zon, en iemand... Het goede doel inderdaad, samen met René Vroger. En uh, alles kan een mens gelukkig maken. Nou, we gaan nog één plaatje draaien en dan gaan we weer naar uh, Piet Pijper daar op uh, Duitsersveld. Ruststand was 1-0, dus uh, nou ja, in ieder geval uh, stonden we voor en zo meteen uh, gaan we uh, verder met de tweede helft. En hoe dat allemaal aan het verlopen is daar op Duitsersveld. Dat houdt Piet in een uh, mooi zonnetje in Zandport uh, op dit moment uh, voor ons uh, in de gaten. Ik ben heel erg uh, benieuwd, ondertussen draaien wij nog lekkere muziek. If we make our love strong and true, together as one, as two, the shine like diamonds. And I'll show you sweet little things that you want and need. Because I can brighten up your day, and when you feel. Disco klassieker van uh, Josh Sims, sorry, met Coming to My Life. We gaan voor de tweede helft van de wedstrijd van vandaag tegen de Rijgen Boys weer naar Duimtjesveld. Piet, hoe is het daarin en hoe zijn we uit de kleedkamer gekomen? Nou, we zijn inmiddels weer in de 50ste minuut beland. Precies, we zijn dus 5 minuten bezig, dus we zijn nog net, net op het veld eigenlijk. Het Sonic is helemaal doorgekomen, dus het is een echt een hele mooie ambiance geworden. Het is de uh, eerste vijf minuten een beetje aftastend in de tweede helft. Een mooie schot van Fernando Loers nog een keer net voorlangs. Uh, Rijgenboys uh, heeft op dit moment uh, brengt, ja, niet veel te brengen eigenlijk. Het is een beetje getik en ze lopen er een beetje verloren bij, de jongens in het zwart. Maar uh, ja, we moeten gewoon, uh, ik denk, we voetballen naar huis zoals het heet. Hè? Voetballen naar de kantine toe. Het, het psychologische effect van Zon voor altijd. Dus uh, met een 1-0 voorsprong. Ja, ben ik wel heel optimistisch dat we dat uh, proberen zo te houden. Oké, okay, nou ja, dat zou mooi zijn. Dan uh... komt, komt de Reiger eruit, maar het wordt afgebroken door de Riffen-Samsin. Attack die pakt de bal en schiet hem uit, We dan ingooi nu zo'n beetje bij de kornevlag voor, uh, voor de Reiger Boys. De nummer 2 gaat naar de bal en ik, ik, hij maakt de aanstalten om een verre, lange ingooi te doen. Laten we die even meenemen nog, dat is misschien leuk. Voor de kijkers we hebben geen wisselstoel we geen wissels toegepast, staan in dezelfde formatie. En inderdaad, dan gaat de nummer twee, een lange aanloop, lange gooi, bijna op de penalty-stip. Jeffrey Samson kopt hem in is zand, hij u weg. Dus deze aanval is voorlopig even gepareerd op de middellijn, de bal verder. Dus nog 1-0 voor Zandvoort, de tweede helft, inmiddels 52e minuut zijn we beland. En als ik wat te melden heb, dan. Uh... Kom ik met hopelijk mooi nieuws. gauw in bij jullie terug. Terug verder. Dankjewel Piet voor Dankjewel. dit moment. En hier is uh, Noah Can. As you promised me that I was more than all the miles combined. You must have had yourself a change of hard like halfway through the drive. Because your voice trailed off, exactly as you passt my exit sign.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 Ja, okay, je een mooie nummer 1 uit de top 40 van dit moment, joh, de stick season. We hebben nog een berichtje, we doen er even één, Joost, want we gaan weer naar Duitsersveld toe. Maar we hebben nog een berichtje over een ja, informatieavond die uh, volgende week plaatsvindt. Ja, de, we hebben er twee, eentje op dinsdag, dat is van het Badhuisplein. en eentje op maandag. Uh, die ga ik jullie even voorlezen allereerst, Het gaat over de woningbouw aan de Heimanstraat. De gemeente gaat daar nu allemaal nieuwe woningen bouwen op de plek van de Heimansstraat 25. De welbekende voormalige manege de Rukert. Ook op het naastgelegen scoutingtrein worden woningen gebouwd. En uh, het een en ander wordt uh, besproken op deze informatieavond op uh, 18 maart, de maandag. Uh, op de, beide Aankomende maandag, hè, ja. Ja, 18e. Dat klopt. Uh, op de beide treinen komen ongeveer 50 woningen. Inwoners van de gemeente krijgen voorrang op deze woningen en er worden wij woningen in verschillende prijskategorieën gebouwd. Voor de mensen die het graag willen weten, ik heb het hier in een overzichtje. 30% sociale huurwoningen, dan wordt er 35% betaalbare woningen gerealiseerd. Dat is een, een prijs van 321.961 en 15% in de klasse middeldure woningen. Dan begint het ook alweer op 476.000 euro in mijn uh, 415 euro. Um, en dan heb je nog 20% uh, dure woningen. Dat zijn een klas, prijzen boven de 476.000 euro. Nou ja, mooi appartementje heb je dan, denk ik, uh, toch? <laughs> dat, dat, uh, ja. dat mag ik wel aannemen voor die prijs. Zeker, nou, de scouting zit daar ook uh, op dit moment op het terrein. De gemeente is nog op zoek naar een nieuwe locatie, uiteraard voor uh, Scoutinggroep uh, Stellemare Sint-Willy Brothers. Maandag, dus de inloopavond, uh, begint om uh, 5 uur uh, in de middag. In de Pluspunt aan de Vlemingstraat nummer 55. Ja. Meer informatie uh, vind je ook uh, over de plannen trouwens. Uh, voor uh, voor uh, de, de locatie daar uh, bij de Manege, vind je ook op de gemeentelijke website zandvoorts.nl. We gaan zo meteen weer naar het Duitjesveld toe. Want misschien heeft Piet wel, wel nieuws voor ons. En dan horen we het uiteraard heel graag van hem. Dus uh, we laten hier niet heel veel langer in spanning. Nog even één plaatje en dan gaan we de voetjes van de Vloer met doen. Want hier is fruitcake. Er wordt het al uh, heel wat te doen daar op uh, Duintjesveld. Uh, Piet, licht ons in. Wat is er allemaal gebeurd uh, in een uh, ja, toch vrij korte ik, tijd? Ik, ik, ik, ja, het was het is in de 54e minuut een uh, goede aanval van uh, SV Zandvoort. Raymond Wagenbrug geeft een mooie bal op uh, Fernando Lewis... en die maakt hem keurig af. 2-0. Dus iedereen denkt, nou, kat in het bakkie. En uh, ik, ik denk, ik ga lekker in het zonnetje zitten bij jouw collega Jaap Kopen... En even later valt die bal een beetje ongelukkig en voor we weten is die gewoon in de goal, dus het is 2-1. Dus, Oei, dan... en dan kan het dus weer alle kanten op. Dan kan het alle kanten op en even later weer een aanval van, uh, van de Rijgerboos en die uh, nou, eindigt in een hele mooie trap die fantastisch door onze keeper uh, gered wordt. Dus, en dan kwam corner uit en die is geweest en het is 2-1. Dus we zijn nu 2-1, inmiddels uh, lopen er een aantal personen warm voor de wissels, dus we gaan wisselen. Dus het wordt nog een spannend gebeuren, maar ik hou jullie op de hoogte. Ik denk, wil ik je het nog even vertellen? Zeker! Dat zijn een en we zitten precies in de 60ste minuut. Dus als wat is, dan meld ik me weer. Ja? Yes!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 up oh. in mooie single. He? Je de Dasha en Austin zo vlak voor het einde van de uur. Twee alweer. De tijd vliegt voorbij op deze toch wel redelijke zonnige zaterdagmiddag. Voetbal is het ja, spannend toch. Daar op Duitsers met 2-1 in de wedstrijd tegen de Rijnge Boys uit Herigewaard. Mocht daar verandering in komen, hoor je dat uiteraard bij je eigen lokale radio ZFM. 24 uur per dag, 7 dagen in de week op RTV. Dus Geniet ervan, wij doen het met alle plezier.